Dit is Juris Tubinitsky met het NOS-journaal. Groente uitgebreid. Duitse en Spaanse groenten mochten al niet meer worden ingevoerd. En nu mag er uit de hele Europese Unie geen groente meer naar Rusland. Volgens de Russen deugen de onderzoeken in de EU naar de EHEC-bacterie niet. Waarnemers denken dat de Russen een politiek spelletje spelen om de EU in dikte die te brengen en de eigen groentetelers te bevoordelen. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese regime, militairen en journalisten. Hun e-mailaccounts zijn extra beveiligd. Het Witte Huis denkt niet dat accounts van regeringsmedewerkers zijn gehackt. Twee tornado's in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben aan zeker vier mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. Het is uitzonderlijk dat er zulke zware tornado's in het noordoosten van Amerika zijn. Bij de tornado in Joplin in het midden van de VS kwamen anderhalve week geleden 134 mensen om het leven. De politie heeft 144 mensen teruggevonden die als vermist waren opgegeven. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer moeten per maand enkele honderden euro's meer gaan betalen. Gezinnen met lagere inkomens betalen volgend jaar een paar tientjes per maand meer. De maatregel is onderdeel van de bezuinigingen op de kinderopvang. De Amerikaanse basketballer Shaquille O'Neal stopte ermee. Twintig jaar heeft hij in de hoogste competitie meegespeeld. Hij werd onder meer bekend doordat twee keer de basket afbrak toen hij een dunk maakte. Shaquille O'Neal, 2,16 meter en 150 kilo zwaar, kwam dit seizoen nauwelijks meer aan spelen toe door blessures. Het weer, het is zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen en zaterdag vrij zonnig en iets warmer. Dit was het... Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Ja, goedemorgen Zandvoort, goedemorgen Cor Draaier. Ja, goedemorgen ja, Ben. Nog een gefeliciteerd met je uh, bijzondere commissielidschap. Ja, dankjewel. Ik zag je in een keurig pak lopen van de week. Ja, dat moet altijd toe. Hè. Ja, oké. Okay. Goed, goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Je bent natuurlijk altijd weer welkom om hier langs te komen voor een gezellig kopje koffie. Uh, een overvol programma. Zelfs bij de aanloop werden wij nog, uh, nog voller gegooid. Dus we hebben een boel te doen. Uh, de redactie is dit keer weer gedaan door Ellen Jansen en Yvonne Rozendaal. Techniek, Pascal van der Beek en Karl. Ah, de prestatie doen wij wel. Ja, dat doen wij wel. Goed, dat brengen we ons al niet veel. Nee, daarom. Uh, we gaan gelijk beginnen. Een klein stukje muziek straks. Maar Erwin heel gaat ons vertellen over de vismaaltijd, ja of nee. Uh, daarna Fred Kroonsberger, Sorry, Peter Berghout over een nieuw boek. Nee, Peter Bluis. Peter Bluis over een nieuw boek. Ja, je krijgt het allemaal net allemaal door. Dus het is een beetje druk. Maar dat geeft niet. Fred Kroonsberg is de nieuwe voorzitter van de AMBO. Ja, die ken ik wel. En die gaan we straks even interviewen over wat er allemaal gaat gebeuren met de anbouw. Want ja, er staat weer wat op stapel. En ja. dat gaan we ook horen wanneer dat gaat gebeuren. Vervolgens komt er Brigitte Kerkhoven... Niet van uh, Café Kerkhoven. <laughs> van uh, heel, lang ja, heel lang geleden. Van de Bibliotheek Duinrand, locatie Hillegom. En die komt vertellen over het keurmerk Mediawijsheid, de Bibliotheek de Duinrand. Ja, daar is uh, heel wat over te doen. En het is ongeveer twee uh, pagina's dik wat je, uh, wat je gelezen hebt. Dan gaan we naar het nieuws. Daarna komt Jerry Kramer van de VVD en die gaat ons vertellen hoe dat nou allemaal zit met het LDC-project. Ja of nee, een gat in de grond. Ja, dat LDC, dat is toch wel iets wat, uh, wat de gemoederen bezighoudt. Ik heb het in de gaten. Ja, daar gaan we niet over uitweiden. doen. We, nee, straks. we gaan dat allemaal straks horen van Jerry Kramer. Er is vandaag natuurlijk ook de hulpverleningsdag van het jaar. Vandaag 28 mei. En uh, Jan-Willem van der Bout, schipper van de Redboot, gaat ons vertellen wat er allemaal staat en wat er te doen is. Ja, ik neem net langs op de fiets. Je mag niet fietsen op de boulevard, maar dat doet natuurlijk wel om er even langs te rijden. En de Redboot staat <laughs> voor het casino, dus dat is wel leuk, want die, ja. die staat er normaal uit. ja, ik zeg ze, ga er zeker kijken vandaag. Ja. Nou, vervolgens komt dan Ruud Kloek van de reddingsbrigade Bloemendaal en die gaat vertellen over de 55ste zeemijl, die op 14 augustus 2011 wordt gehouden. Ik nou, zie... Peter Bluis, die staat hier ook, die heeft regelmatig meegezwonden. Die slukt al tien jaar mee. Ja, daar al tien straks ook even over gaan hebben. we hebben. straks ook even over hebben. Ja. Nou ja, en dan is het alweer het einde van het uh, verhaal, dan is het de twee uur alweer om, denk ik. Ja. En dan doen we nu een heel klein stukje muziek. Is aangeschoven aan tafel uh, Erwin Hilbers Erwin Hilbers, oud kostgenoot van mij ook nog En uh, die gaat even vertellen Over de vismaaltijd die gepland zou zijn Want ik zeg met name zou zijn Op 3 juni En de bedoeling was op het Gasthuisplein Om dan uh, ja, lange banken neer te zetten En dat we met z'n allen mensen uh, In klederdracht, gezellige zeemansliedjes en dergelijke maar er is een kink in de kabel gekomen, dat begreep begrepen, Erwin. Ja, dat klopt. Uh, we zijn met groot enthousiasme zijn we eraan begonnen en um, de aanpak dit jaar is ook een stukje uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Um, vorig jaar was het uh, natuurlijk de heerlijke vismoot uh, die geserveerd werd met de consumptie erbij en dit jaar zouden we een drie gangen menu ervan gaan maken. Nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, we hebben gekeken hoe het allemaal vorig jaar is, uh, is gelopen in, in, in de voorbereidingen. Uh, en ook natuurlijk gekeken hoe het uh, met de kaartverkoop ging. Nou, uh, in eerste instantie kregen we de berichten dat er al een, uh, 70 tot 80 kaarten waren verkocht voor de eerste aankondiging in de krant. Dus dat hebben we overgeslagen om op die manier uh, kosten te besparen. Nou, achteraf is gebleken dat uh, de kaarten verkocht zijn naar aanleiding van het stuk in de krant. Um, en die missen we nu. Dus um, toen wij gisteren uh, gingen kijken en uh, even een inventarisatie hielden over het aantal kaarten wat er tot gisteren aan toe verkocht zijn. Dat was, uh, ja, dat was uh, treurig, want uh, bij de VVV was er nog niet één kaart verkocht. En de Bruna uh, die had er acht. Um, ja, wat, uh, wat ga je dan doen? Uh, het is uh, kort dag. Je zit een, een week voor het evenement. Um, om dan nog uh, marketingtechnische activiteiten uit te gaan rollen en te bedenken en, en, en uit te voeren, dat, dat, dat gaat niet meer lukken. Lukt het wel, dan heb je nog geen garantie dat je op een break-even punt komt. Ja. En dat break-even punt dat lag op een, een 120 kaarten. Ja. Het is volgende week 3 juni, was het gepland? En dat gaat dus nu niet door. Nee, we, we hebben helaas moeten besluiten dat uh, het risico te groot is. En, uh, en dat, we het, uh, dat we het moeten afblazen. Ja. ja. Nou dat is met acht kaarten is dat in mijn ogen een juiste beslissing. <laughs> ja. Want dat is wel een heel risico wat je dan neemt als je ja. dan met een breed even point van 120 kaarten komt te zitten. Ja. Dus dat is, uh... ja, ik denk dat, dat er vooral uh, duidelijk moet zijn dat uh, de hele vismaaltijd uh, een, een non-commercieel iets is. Um, uh, uh, kroonvis, Sheila Broodjes, uh, Café Alex en uh, het Wapen van Zandvoort die uh, alles tegen, tegen kostprijs uh, daar weg willen zetten. Um, ja, dan, dan, dan kun je weinig, uh, weinig risico nemen. Nee, het moet wel uh, kostendekkend voor iedereen zijn, want ja. als je toch voor 200 man vis bestelt, dan uh, is het natuurlijk lullig als er maar acht stukjes afgenomen worden terwijl je er dan uh, ja. een heleboel over haalt. Maar de zandvoorts gaan in ieder geval heel wat missen en ik vind het wel eigenlijk jammer, want vorig jaar was iedereen heel erg lovend over die vismaaltijd, ja. iedereen zat daar te genieten. Ja, ik kom volgend jaar weer en toch verkoop je maar acht kaarten. Dit vind ik gek. Nou ja, wat ik zeg, er is vorig jaar is er, uit mijn hoofd dacht ik een week of vier, dat heb ik gisteren nog even gekeken, een week of vier, vijf van tevoren heeft er een, een, een aardig stuk in de krant gestaan. Naar aanleiding daarvan zijn alle kaarten verkocht. Mm -hmm. uh, in de laatste week nog een, nog een tiental. En op de dag zelf zijn er gewoon wat passanten naartoe gekomen. Ja. Maar het grootste bulk van de, van de verkochte kaarten, die zijn verkocht naar aanleiding van die advertentie die er toen in de krant heeft gestaan. Ja, ja, dus, dus volgend jaar toch maar een advertentie. Absoluut. En daar, uh... en ik kom gelijk op volgend jaar, want uh, helaas, pindakaas voor alles antwoord is dus geen vismaaltijd. Nee. Maar volgend jaar wel? Ja, 100%. Oké. Okay. 100%. En daar uh, gaan we met uh, nieuwe plannen en uh, een grootse aanpak gaan we een heel mooi feest van maken. Wij zijn uh, zeer benieuwd en uh, zeker de assistenties en uh, de plaatselijke verenigingen die zouden daar wat in kunnen betekenen. Um, ik denk dat alles aan wordt wat missen. En ik vind ja. het jammer dat het niet doorgaat. Maar volgend jaar gaan we met vissen moeten vismat uit organiseren. Ja, absoluut. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. over Peter Tromp, u wel bekend onder andere van de Classic Concerts. En, uh, Peter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Peter. En, Peter. en, en ook bekend van uh, een hoek. Of ja, de... een bepaalde hoek, ja. Bepaalde ja. Hoek. ja. Maar ja. daar gaan we straks hoek. over hebben. Ja, dat heb ik uh, genomen inderdaad. En een LDC -hoek. LDC hoek. Ik dacht Spijkerhoek. Spijkerhoek. Maar nu? <laughs> uh, Kerkpleinconcert. Ja. Uh, normaal komen jullie uh, om uh, een aantal weken en hier vertellen wat er aan de hand is. Nu uh, was het, stond het niet op het programma, nee. maar jij vond het dermate belangrijk om ja. toch even binnen te vallen. Ja. Waarom? Nou, het is het, uh, het grootste concert. Het is het duurste concert wat we geven. We zijn uh, ongeveer uh, dik twee jaar bezig om... Uh, ...deze mensen hier naartoe te krijgen. Ik heb het over het uh, kathedrale koor van de Sint-Bavo-Basiliek in Haarlem... Mm -hmm. ...die maar liefst voltallig uh, aanwezig zullen zijn. Dat betekent niet alleen het jongenskoor, heel bekend... ...en het mannenkoor, maar ook het meisjeskoor komt... ...en ook de capella pulouarum komt. Dat is een koor van een dame of twaalf die uh, allemaal op de koorschool zitten in uh, haarlem en uh... Alles bij elkaar, 100 man, verdeeld onder vijf verschillende koren. Ik ben anderhalf, twee jaar bezig geweest met Fons Siekman, de dirigent van dit koor, om zijn naar voor toe te krijgen. Het jaar heb ik gewoon gezegd tegen hem, Fons, één ding, luister, we willen jullie volgend jaar hebben. We gaan het nu anders doen. Jij geeft een datum op en wij zorgen dat jullie uh, dan komen. Hij zegt, dat is goed. Waarom is dat zo speciaal, dat kathedraal? De, de, de, de, de, de hoogte van de zangkunst. Mm. Dit is uh, zangkunst ten top. Dit. Die, hier moet je denken aan die <kijnt> hele mooie koren in die kathedrale van Engeland... waar je die jongetjes, als je daar bent, op ziet komen tussen de vijf en de veertien jaar oud... En dat is dit koor dus ook. En de, dit koor gaat bijvoorbeeld op toernooi naar Japan toe. Dit koor zingt uh, in Spanje. Dit Jong. koor is gewoon wereldberoemd. Maar en we... uh, daarom zijn we zo blij dat ze er zijn. Je ziet net, uh, het zijn vijf koren zeg je. Ja. Maar valt dat allemaal in één koor? Dat valt allemaal in één koor. Er zijn dus morgen uh, de mensen die komen. En de kerk zit echt hartstikke vol morgen. Met deelnemers Want... of met toeschouwers? Nee, nee, met toeschouwers. Met toeschouwers. We, hebben hond... <laughs> We hebben honderd zangers en zangeressen. In de leeftijd varierend meisjes, jongens, dames, heren van vijf tot uh, zestig. Mm. En uh, er worden stukken opgevoerd die met z'n honderden worden gezongen. Er worden stukken opgevoerd alleen door de jongens. Er worden stukken opgevoerd. Het alleen door de mannen, dus het is een happening van, van je wel. Um, normaal wordt het overal aangekondigd hè? en je komt hier uh, ook al ja. eerder. Ja. Je zegt die kerk is vol. Is dat op de vooraankondiging al, al uh, ingeschreven? Dat mensen zeggen van nou dit is zo bijzonder. Uh, nou, zeker. Er zijn uh, wat wij doen uh, sinds januari is uh, kater verkopen. Mm -hmm. De boekjes verkopen we voor 5 euro. De eerste drie, vier maanden heeft dus gebleken dat het uh, niet geleid heeft tot minder toeschouwers. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Uh, aan de kerk wordt er verkocht om half drie zitten de mensen en dan kunnen die kopen een boekje voor 5 euro. Wat opvalt bij dit soort concerten is bij mij in de winkel bijvoorbeeld de hele week al van kan ik hier kaarten kopen? Kan ik hier kaarten kopen? Ik krijg telefoontjes. Dan van, zeg je, je moet dan dan ook kopen. Nee, uh, half drie. Zondagmiddag, half drie. Maar als je bij jou in de winkel de komen, komen, dan moet je ze naar de Bruna sturen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat doe ik niet. Oh. <laughs> dat doen we alleen met de grote producties ja, trouwens. Ja, nou uh, naar de Bruna is natuurlijk verkooppunt van ongeveer alles wat, ja. uh, wat Zandvoort organiseert. Het is hartstikke fijn dat ze dat ook doen. Um, hier zijn we heel blij mee ja, en, hier... Uh, hier moeten we echt heel goed ons best voor doen om dit te krijgen, ze zijn een aantal jaren geleden een keer geweest, dat heeft ook drie jaar geduurd voordat ik zover was, maar ik weet nu met dit soort koren dat ze best naar Zandvoort willen komen, alleen uh, we moeten, ik moet het gewoon andersom doen we moeten gewoon zeggen tegen ze, R zeg richt, jij maar een datum richten naar hun agenda, ja, zeg jij maar een datum en dan mogen jullie komen, dat is wel een mooi, een mooi systeem, ja. dus als het uh, goed is dan hebben we ze volgend jaar weer nee, nee, nee, nee. in principe ook hoe goed ze zijn en dergelijke, uh, we willen ja, eigenlijk. En uh, ze komen wel in het boekje van uh, concerten die we graag willen hebben, maar dat doen we dan één keer in de twee, ja, ja. drie jaar. Trouwens, het laatste nieuws is dat ik uh, van de week het contract heb afgesloten met de Maastrichters daar, 20 november aanstaande. Die mogen Op. wel elk jaar komen. En die mogen eigenlijk wel, maar die komen niet elk jaar. Nee, okay. Maar die komen uh, 20 november in de Agatenkerk. Nou, zeg, dan, dan moet je weer verplaatsen. Hè? Kunnen de mensen dat vast, vastleggen in de agenda? Bezer. Nogmaals de datum? Ja. 20 november. 20 november om drie uur de katholieke basilieke koor van de sint Bavo en de kerk is open om half drie. Dat is wel grappig, een katholiek koor in een protestantse kerk. Goed, hè? Dat ja. kan allemaal in deze een tijd. Bijzonder. Dat moet allemaal kunnen. Ja, zelfs... Lang leven de menen. Ja, ja helemaal, helemaal goed. Uh, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Zeker met, een, uh, met een speciaal uh, concert. Dus kom naar de protestantse kerk. Morgen half drie gaat de kerk open. Juist. Uh, vijf eurotjes Ja. En de schaal ook nog? Nee, nee okay. geen, schaal geen schaal mee. Meer. Geen ja. schaal mee. Nee. Nee. Nee. Ik wens nee. je veel plezier morgen. Dankjewel, gaat lukken. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja. Is oude komt een tijd die zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. En ik zei.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 Als het in verschiet, er is nu donker, buiten is het stil. Ik stel me weer de vraag: Is het dit nu wat ik wil? Dit duurt duizend keer langer dan ik dacht. Wat passioneel begint? Zelden in je macht. en helaas ik wil wel maar ik kan het niet. Is het dwars dat ik ja? Jou... Het was een beetje een, een teurig plaatje, Pascal, maar het past misschien een beetje bij uh, het, het, het verdriet van uh, de vismaaltijd. En daarna weer de vreugde van, uh, van het bijzondere concert en nu weer de vreugde van het boek. Ik had een prachtig gedicht. Hij is helaas dichtgevallen, anders had ik even wat voorgelezen. Uh, Peter Bluis, wel bekend van het genootschap uh, uit Zandvoort. Teruggetreden als uh, hoofdredacteur. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Uh, nieuws. Je komt met een prachtig boek. Ja, en je vertelt net even dat het gisteren uh, gelanceerd is. We hebben gisteravond... Uh, oh, je... oh, de microfoon staat in aan. Ja. Hey, ik hoor net dat er een... Eh, daar staat Met, de microfoon uh, niet aan de dusbrug. Ja? Ik weer We beginnen gewoon even. <laughs> ja, nou, Peter, welkom. Peter, welkom. <laughs> Gisteren uh, is er een boek gelanceerd en dat uh, komt uit jouw uh, hand. Uit jou, nee, het Peter. is geschreven door uh, Annemarion Sensen. Ja. Ja. Uh, dat is ook uh, toevalligwijs de dochter van uh, Ger Sensen. Van Ger Sensen. Uh, precies. Van het Oud Zandvoort. En in de afgelopen jaren heeft er een serie artikelen in de klink gestaan. En dat was Aanleiding om uh, daar een boek over te uitgeven we hebben het enorm verrijkt veranderd, uh, heel veel toegevoegd en het is helemaal in kleur hè. als je bijvoorbeeld een uh, klink van tien jaar geleden pakt dan zie je het een heel schuiminkelig uh, zwart-wit afbeelding ja, ja. en in, in, in volle glorie staat het nu in het boek nou, ik zie, en dat haalt de koor ook wel even aan, je ziet bijvoorbeeld een foto van twee Zandvoortse meisjes en daar zie je keurige schilderij van, dus het is ja. wel uh, aan. Ik zie ook een heleboel onbekende namen en bekende namen. Is er veel geschilderd in Zandvoort, er is over heel, Zandvoort? Er is inderdaad heel veel geschilderd, uh, zeg maar vanaf uh, zeg maar 1600 tot, uh, nou, tot vandaag eigenlijk. En uh, er zijn sowieso al meer dan 300 schilders bekend die Zandvoort op boek hebben vastgelegd. Nou, hier hebben we er maar 24, ja, wat maar vred... wel een hele goede. Ja, het is de vraag, de vraag is natuurlijk altijd, waar zijn die schilderijen dan? Ja, inderdaad, dat is een, een, een, een hele aardige van uh, toen we met het boek bezig waren, Anne-Marion uh, en ik, toen kwamen we, uh, kwam iemand naar me toe en die zei Peter, van, ik heb ook nog een schilderij uh, thuis hangen. En uh, dat was van de schilder Hulik, die ook in dit boek opgenomen is. Uh, en we zijn meteen, ik nou, daar komen we meteen fotografeerd. Nou, een schitterend ja? schilderij. En die hebben we ook opgenomen. Was ook, we hadden alleen maar een uh, hele fale uh, zwart-wit kopie van het schilderij. Dus we hadden wel een afbeelding van 3 bij 4 centimeter. Maar nu staat hij prachtig in het boek. Uh, een boek vol. Je zegt zelf dat er een heleboel uh, schilderijen over de wereld zwerven uh, van Zandvoort. Ja. Gaan jullie daar nog wat mee doen? Komt nou, er misschien een expositie over dit de, soort schilderijen? Uh, nou dat is heel moeilijk hè, want dat is een heel moeilijk in particulier bezit bij diverse musea en vergeet niet dat er natuurlijk ook heel mooi werk hangt in het Standvoortsmuseum. museum hè. Uh, ja. er zijn een aantal staan ook in dat boek maar het zal heel mooi zijn zeg maar, als naar aanleiding van dit boek uh, er mensen zijn die zeg maar, Standvoortswerk werk thuis hebben hangen en het liefst van, zeg maar, van voor de zestiger jaren dus zeg maar de, hè, van, van, van, de, van 1600 tot de 1960 die ons wel een signaal geven en dat willen we heel graag fotograferen that's all, en dan uh, gaan, kunnen wij nadere informatie van betreffende schilderen uh, ja. erbij zoeken, oh, voor het dus. ver voorhanden natuurlijk voor de, voor de eigenaar van het schilderij eeuwige roem, ja precies Want die komt natuurlijk ook vermeld ja. Zandvoort ja. op Linnen heet het boek Anne, -Marie Anne Marion Sense en Peter natuurlijk, ja. waar is het te krijgen te koop? Het is, uh, ik, nou, ik heb net een aantal exemplaar naar de Bruna gebracht de, weer de is het uh, ja, prachtig ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. toch we zijn blij met zulke middenstanders Jazeker. Ja uh, dus daar is te koop voor 37,50. Het klinkt als een boel, maar wat ik hier in mijn handen heb ziet er prachtig uit. En dan is het volgens mij niet eens te duur. Nee. Nou, ik weet hoeveel tijd Peter Dingen heeft gestoken. Nou, dat en Marjane, de 100. Kopers kopen ook dus tijd, die kopen nee, inhoud. Op, juist, een, een inhoud en kwaliteit. Daar, juist, daar gaat het om ja, ja. toegevoegde waarde ten aanzien van het beeldwerk. Peter, bedankt. Heel graag en, gedaan. mensen die geïnteresseerd zijn, kijk bij de Bruna. Zandvoort op Linnen, een prachtig uh, schilderij op de voorgrond. Met de oude watertoren nog erop. Klopt, van Gareth. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Myself, what a wonderful I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day. The dogs say good night, and I think to myself. of the rainbow so pretty in the sky was uh, What a wonderful world. En aangeschoven aan tafel is uh, Fred Kroosberg. En Fred Kroonsberg gaat ons even iets vertellen over de landbouw. En voor de Anbo, voor de mensen die niet weten wat landbouw betekent, de algemene Nederlandse bond. Van voor ouderen, voor ouderen ja. ja. Um, nou, welkom uh, Fred. Ja, Fred is uh, de nieuwe voorzitter. Jij hebt een stokje overgenomen van uh... Van meneer Molenaar. Ik dacht, ik laat het wat zelf vertellen. Oh, nou ja, dat wil ik, die kant wil ik een beetje op, want uh, sinds wanneer ben jij aangetreden als voorzitter? Uh, nou, dus afgelopen week ben ik officieel uh, gekozen in de jaarvergadering. Uh, die werd dus geleid de... nog door een uh, oud-voorzitter, Taken Huberts. Oké, okay, dat is de afdeling Zandvoort. Ja. Hoeveel uh, leden heeft AMBO eigenlijk? We Even... hebben er uh, bijna 800. 800? En je mag lid worden als je boven de 50 bent? Ja, inderdaad. Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, Ben... Dus ik zou zeggen, ik ga direct... Nou, ik zie Gerard staan. He? Gerard is ook al lid. Ja. Ja. gaat ga direct volgend jaar delen en dan... Uh... Kom er even bij Kan Kon je inschrijven. inschrijven. Ja, nou ja, uh, Gerard zit ook in, in, in, in, de, in de bestuur. Ja, dat is heel leuk. Gerard Kuiper, de roepen, welkom. Dank je wel. Um, uh, Ambo, uh, nu een gekozen voorzitter. Um, jullie staan bol van de activiteiten, heb ik begrepen. Dat klopt. Uh, een paar kunnen uitlichten voor ons? Ja, uh, ik begin met het bestaande activiteitenprogramma. Dat is Brits Klaar Jassen, een zangkor, bingo, feestmiddagen, zwemmen, dagtochten, een hele grote afdeling uh, dagtochten, Nordic walking, en wat uh, nu de komende tijd heel veel aandacht gaat uh, krijgen is belangenbehartiging. Uh, ja, want als je 800 leden hebt, dan uh, gaan mensen ook vragen stellen aan je, van hoe, hoe moet ik dit, hoe moet ik dat. Ja. Is dat een omslag voor jullie? Want je, je was natuurlijk, ik wil niet zeggen feesten en partijen, maar wel uh, het organiseren van een aantal uh, activiteiten voor ouderen. En nu komt belangenvertegenwoordiging komt erbij. Ja. Dat is een hele andere tak van sport. Dat is, het ook. Ja. Uh, dat is het ook. En dat is ook hard nodig, want uh, er komt een, een niet te onderschatte taakverzwaring uh, voor de gemeente bij. De WMO is al overgeheveld en er komen nog een aantal taken bij, met name ook voor, voor uitkeringsgerechtigden en uh, mensen met een handicap. Maar uh, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd ervaring gehad met uh, huishoudelijke hulp en alle ellende die, dat, uh, die die privatisering met zich mee heeft gebracht. Uh, en gisteren ook weer in Amsterdam een organisatie. Ja. En, uh, ja, dat, dat begint ons aardig te steken uh, dat het organisaties worden die beginnen te lijken. Op uh, energieleveranciers die uh, een, een top hebben die gigantisch betaald worden. Terwijl de mensen aan de onderkant die eigenlijk het werk verrichten. helemaal niks hebben. Ja, neem de schoonmakers, neem de huishoudelijke hulp. Uh, neem dan. de Marokkaanse vrouwen die uitgebuit zijn in Amsterdam. Ja. Dus dat wordt uh, uh, uitermate belangrijk. En daar willen we in die keuken, die, uh, waar de recepten bereid worden eigenlijk. Daar nou vinden we dat we als belangrijke organisatie met 800 leden volledig in mee moeten gaan draaien. Nou is uh, ze, zeg maar de bovenlaag van jullie leden, uh, ik wil niet zeggen hulp oefend, maar maken wel uh, gebruik van al dat soort organisaties. Dus die vragen krijg je. Ja, maar mag je ook in die keuken kijken? Nou, ik uh, ben afgelopen week bij de stuurgroepvergadering van het loket geweest. En het loket is een gigantisch belangrijke voorziening voor ouderen. Mm -hmm. Daar wordt ook... De meeste klanten, dat zijn ook ouderen. Plus dat het aantal ouderen in Zandvoort gaat fors toenemen. En we weten natuurlijk ook dat niet iedereen hier in Zandvoort een dusdanige ruime beurs heeft. Dat hij zijn eigen hulp kan betalen en kan organiseren. En dat gaat dus inhouden dat alles wat in de toekomst op het bord van de gemeente komt... Eigenlijk ook de benodigde steun van uh, belangenorganisaties moet krijgen. Want ja. we moeten de handen in elkaar slaan. Wel ja, als ik van de week in de krant dat uh, subsidies voor oudere uh, instanties uh, eraf gaan. Ja. Heb je daar last van? Tuurlijk. Wij hebben al een uh, brief gekregen van de gemeente dat uh, ze van plan zijn om uh, uh, de bijdrage in het zwemmen te halveren en uh, dan moet je ook als organisatie uh, ook, is, ook in eigen keuken kijken wat mm -hmm. je kan doen om, om een stuk daarvan op te vangen <kuggen> kijk als er uh, nu 30 ouderen zwemmen en die betalen een x bedrag dan uh, dan, dan redden we dat niet nee. maar als dat er uh, geen 30 zijn maar 60 worden dan zou het misschien wel tot de mogelijkheden behoren dus mijn insteek is om dus niet alleen te gaan klagen en te zeggen, goh, jullie gaan ons weer de helft subsidie afnemen. We gaan eerst over onze eigen schaduw heen stappen. Kijken wat we zelf kunnen doen. Goede idee. Maar, maar wel in samenspraak met de gemeente dat ja. als wij dat kwartje tekort komen. moet kwatje erbij. Ja, of het zwemmen stopt. Ja, dan kwat je er maar bij. Ja, lijkt dat mij ook. Gerard, zwem je ook? Uh, nu niet meer. <laughs> Vroeger heb ik veel te veel gezondheid. Dat doe jij bij de ambo? Ja. Ik ben uh, van de week uh, tijdens de jaarvergadering gekozen als uh, vicevoorzitter, dus ik ben de rechterhand van uh, Fred geworden. Oké, okay, nou, dat is een aardig span zou ik zeggen. Dat denk ik wel. Ja, um, ja het, het blijft natuurlijk een, een zorgwekkende situatie dat het geld daar steeds uh, nijpender wordt. Want zoals jij zegt, als ik hier wat kwartjes afhaal of ik maak het zwemmen duurder, dan kom je weer in diezelfde uh, beurs van die ouderen terecht die toch al niet zo gespekt is. Is dat niet de spiraal die de verkeerde kant op draait. Ja. Uh, Marcel van Dam heeft dat uh, keurig uh, netjes omschreven in een artikel. En dan uh, eigenlijk zijn we als Nederlandse samenleving uh, een beetje op de verkeerde weg. Uh, vroeger was de, de, de, de gemeente was eigenlijk ook de hoeder van een stukje rechtvaardigheid. Een goede verdeling van, van uh, centjes. Uh, men kwam, uh, kon subsidie geven, daar waar uh, sociaal zwakkeren, uh, rot wordt, maar waar mensen tekort kwamen, kon men dat netjes aanvullen. Men kon ook, uh, men kon ook leunen op de thuiszorg die uh, zeg maar een aantal jaren geleden beschikte toch over een behoorlijke organisatie. Die zijn uitgekleed, zijn gewoon uitgekleed, uitgespeeld en, en, en wegbezuinigd. Daar is Privatisering voor terecht gekomen. Nou, dat is de achterdeur dat kan ik je vertellen. Kan je dat een beetje hard stellen eigenlijk, want er zijn er al dat soort uh, hulporganisaties, zijn geprivatiseerd. Ja. En het enige wat je leest in de krant is, dit gaat niet goed en dat gaat nee. niet goed. Nee, nou dat bedoel ik. Ga je dat terugdraaien, denk je? Ik denk dat dat verschrikkelijk moeilijk is, maar we moeten met elkaar toch eens gaan nadenken of wij als Nederlandse samenleving wel door moeten gaan met het vermarkten van alles wat te maken heeft met solidariteit en menselijkheid. Dat gaat niet goed. Nou, als ik dan uh, dat soort berichten lees in de kranten: dat, uh, dat van een, een organisatie die dan mensen heeft voor de thuishulp. dat alle mensen die daar in dienst zijn, die moeten dan die worden ontslagen en die moeten solliciteren op hun eigen baan. Ja. tegen een minder salaris. Ja. Ja. En nou, als ze bijvoorbeeld... dat dan niet doen, dan, dan liggen ze eruit. Ja. Terwijl die top, wat je dus net zegt. Ja. dat verdient een godsvermogen. Ja. Maar daar gaat het helemaal niet om: het gaat juist om die mensen, de handjes aan te bedden. Ja. Kijk. In de totaliteit zou het best kunnen zijn dat dat geld wat aan de top wordt verdiend wordt in de grote massa niet het grote verschil uitmaakt. Maar mensen die volksvoorzieningen, aan volksvoorzieningen zoals energie en zoals zorg en dienstverlening aan mensen. Die moeten de voorbeeld geven. Ik heb van de week of een paar weken geleden heb ik NUON een brief geschreven. NUON weten we, daar zitten ook een paar van die jongens aan de top. Iedereen vindt dat eigenlijk schandelijk. Wat die ja, mensen daar krijgen. Of, of, of, je, of je nou het bankwezen neemt, ja. of, of noem maar een bedrijf. Iedereen ja. vindt het schandalig, maar ja. er gebeurt niks. Nee, precies. Dus ik heb gewoon gezegd: ik overweeg om naar een andere uh, energieleverancier te gaan. Ja, gelijk korting. Ik werd keurig gebeld. Maar door wie word ik geweld? Niet door die commerciële nee, nee, nee, directeur. Nee, nee. Die heeft een, die heeft een, een groepsgouw samengesteld. Ja. Want die wil natuurlijk, die gaat bukken. Want het waait hard. En, en, en er worden opzeggingen ja. verwacht. En, en ik wou keurig die jongens Ja, wij kunnen er niks aan doen. We zijn het personeel. De ondernemersraad vindt het ook erg. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dus er moet wel iets gebeuren. En, Precies. en dat staat natuurlijk ook niet... In, in de Telegraaf, dit soort nee nee nee, nee, nee nee maar dat, dat, daar is het te klein voor, want één uh, belt, ander belt en het gaat nooit de wereld in. Goed, um, dat even over uh, de grootverdieners en, uh, en de top van de zorg. We gaan even terug naar de AMBO. Um, jullie hebben 800 leden. Jullie gaan van alles doen. Uh, wat zijn op de ogenblik de speerpunten van, uh, van AMBO, behalve belangrijke? Nou, speerpunten zijn natuurlijk om uh, daarnaast de samenwerking te intensiveren. Uh, pluspunt, daar heb ik grote waardering voor. Die hebben nu een, een, een soort groep, Toon Hermans groep heet dat. En dat zijn dus mensen die, die uh, ernstig ziek zijn geweest, kanker hebben gehad en met elkaar daarover uh, van gedachten wisselen. Ik kan me ook voorstellen dat er groepen gaan ontstaan die zeggen hoe kunnen we tegen die rare maatschappelijke ontwikkelingen ons als ouderen weerbaarder maken dus je moet ook zorgen dat, dat mensen op tijd ervoor zorgen dat ze niet het, het, het, het, het, het slachtoffer worden van wat er op dit moment maatschappelijk gebeurt en, en de AMBO heeft daarop ingespeeld want er zijn oudere adviseurs opgeleid drie, die zijn een paar weken geleden net gediplomeerd die weten wat over schuldhulpverlening. Kunnen mensen helpen met hun uh, belastingformulieren. En uh, eigenlijk roep ik ook mensen op. ...maak gebruik van de voorzieningen ja, die... die er zijn. Dus we gaan proberen of we de, uh, onze ouderen hier in Zandvoort... ...brutaler uh, laten worden om uh, de rechten te halen die er zijn. Dus uh, binnenkort is er op het raadhuis een plein... Uh, ...is er een demonstratie van uh, goedwillende brutale ouderen... Ja. ...onder leiding van drie uh, gestudeerde coaches. Ja. En gekscherend zeg ik dat. Met wat, tenten uh, erbij en ja, blijven net zo zitten tot terecht uh, zijn lamp zal hebben. Uh, er zijn natuurlijk inderdaad... Acht ...800 leden en de, de bovenlaag is eigenlijk de, de ouderen, die, die gaan de problemen krijgen. Ja. Hoe kunnen die uh, mensen bij jou terecht? Ga je dat allemaal informeren, al die leden? Uh, ja, ik denk dat uh, we hebben natuurlijk een, uh, een, uh, een, een, een blad. blad. Is net uit. En uh, daar heb ik allereerst een, onder de kolom een uh, stukje geschreven... Uh, we beginnen ook om onze aanbouw wat minder uh, kwetsbaar te maken voor, uh, voor financiële terugval. En dat betekent dat we de leden bij moeten hebben. En het liefst ook uh, jongere mensen vanaf 50. Daar is ook een activiteitenpakket voor uh, ontwikkeld. Een nieuw activiteitenpakket. Daar heeft een enquête aan ten grondslag gelicht. En dat betekent dat we eerst. ...met de mensen in contact moeten komen... ...ook met de jongeren en ouderen... ...en we gaan naar theaters toe... ...we praten met elkaar... ...we komen in gesprek met elkaar... ...en dat betekent dus dat dat... Een, ja, ...een belangrijke beweging van onderop... ...moet gaan worden. Ja, verjongen in de ouderenbond. Ja, want aan de andere kant... ...vergeet even niet... ...al die ouderen... ...die hebben... ...in de Nederlandse economie heel wat te vertellen. Ja, dat, dat, is, dat is duidelijk. Mantelzorg. Ja. Gigantisch... Nou, zullen we dat eens een keer kapitaliseren? Want dat willen ze graag. Nou ja, als, je, als je dat allemaal gaat verkapitaliseren eh, en dat roepen we in zand wordt wel vaker. Als, Miljarden. als, als alle vrijwillige zandverstaande stoppen, dan valt zand om ongeveer. Ja. Dus eh, dat is duidelijk. We moeten het een beetje afronden. Uh, nog een boodschap? Nou, ik heb een leuk plaatje uh, gegeven aan de techniek. Laat die maar eens draaien. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. was het een plaatje van uh, Fred Kroomsbergen hij staat er nog bij uh, na te genieten en inmiddels zit aan tafel Brigitte Kerkhoven, niet van het café en Monique de Jong van de bibliotheek Klopt. Um, er is een, een boel te doen uh, er staat hier Bibliotheek Duinrand locatie Hillegom en ik heb twee bladzijden gelezen over wat jullie allemaal gaan doen met mediacoaches um, net als ik snappen de luisteraars het waarschijnlijk ook niet dus uh, leg het eens uit wat is het waarvoor je hier bent? Er is um, in 2005 is er een rapport uitgekomen van de Raad voor Cultuur over mediawijsheid. En aan, aan aanleiding van dat rapport is de opleiding gestart Mediacoach in 2007. Een nationale opleiding tot Mediacoach. En die mochten wij doen van onze, onze directie met, met z'n tweeën van twee vestigingen in Duijlandt. En dat gaat erom, er is een hele mooie definitie en die weet ik niet meer uit mijn hoofd, die ga ik voorlezen. <laughs> heel heel nee, ja. <laughs> Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden, mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Nou dat klinkt natuurlijk fantastisch. En dat betekent zoiets als dat je, nou zeg maar van jong tot oud, iedereen probeert mediawijs. Dus dat, dat wou ik uh, net vragen. Wat ja. doet de mediacoach? En, en, en ja. de link met de bibliotheek? Ja, nou ja wat, je, wat je merkt is dat zelfs docenten in het, in het lager onderwijs, die weten op zich wel veel van uh, kinderen iets aanleren en boeken, maar echt mediawijs op het gebied van internet, daar loopt zelfs een docent op de lagere school nog wel mee achter. Dus wat wij proberen is kinderen goed te leren zoeken op internet, dat is er één van, maar ook gevaren onderkennen en reclame op internet en dat je niet... Um, uh, alles bekend moet maken en niet je naam en je telefoonnummer en je adres en de geboortedatum dat je dat allemaal niet moet doen nou is dat uh, uh, toevallig, zat ik vanmorgen even op, uh, op Facebook te kijken en dan klik ik wel eens op een, op een lukraak op een foto. Ja, ja. En dan zie ik van alles. Ja. ja. Nou ja dat is ook een van de dingen. Dat, dat mensen, of dat meestal meisjes, zich gewoon niet bewust zijn van wat ze op Facebook zetten aan ja. foto's. Dat dat ook heel gemakkelijk geknipt en geplakt kan worden. En op een site terechtkomen wat je eigenlijk je niet, niet wil. wil natuurlijk. Is dat... Dus dat... De Mediacoach, uh, je, je begint over computers, maar computers is natuurlijk een, een heel groot ja. iets. Uh, het is allemaal begonnen met, uh, met, de, met de mail. Daarna gingen we MSN'en. Ja, ja. Uh, toen gingen we Twitter'en, Facebook'en, LinkedIn, ja. uh, noem het maar op. Is dat niet... Uh, ja, is dat ook Ja. Loopt dat niet gigantisch uit de hand? In, in de ogen van de Mediacoach? Nou, het, wordt, het wordt wel steeds, steeds meer, je krijgt wel uh, heel veel prikkels en je merkt ook wel dat het, uh, dat het uh, lastig wordt, zeker voor ouderen, om ermee om, er om te gaan. En de jeugd is daar heel erg behendig in en je merkt heel erg dat uh, ouders ervan denken van ja help, uh, wat doet mijn kind? En het is ook heel moeilijk om, uh, ja, om daar je vinger op te leggen en mediacoaches zijn er daar ook voor om bijvoorbeeld uh, ouderavonden te organiseren en, uh, ja, de ouders dan te vertellen van nou, dat doet jouw kind. Maar uh, de ouderen, hm? die denkt bijvoorbeeld na nou, van ik moet dat niet doen. Nee. Maar de jongeren, ja. Vlak, ja. vier ja. van ja. die accounts zijn klaar. Ja. ja, die zijn technisch heel erg behendig en ze, ze doen van alles en ja. wat. Maar uh, om, er bewust, uh, om er bewust mee bezig te zijn, daar zijn dan de, de mediacoaches uh, voor. En ook om ze een uh, stukje mentaliteit uh, bij te brengen van wat doen we wel, wat Hoe, uh, doen we niet. De inhoud van de medico's komt er nou redelijk bekend over, maar hoe doe je dat? Zit je in de bibliotheek? Ga je naar scholen? Uh, kunnen ze vragen om, om, of jullie langskomen? Ja, het is heel breed. Je kan, uh, je kan naar de scholen gaan um, om daar uh, zeg maar een ouderenavond uh, te organiseren. Uh, wat je ook kan doen is de scholen helpen met een mediaprotocol te maken. Want um, ja, zeg maar, het mobieltjesbeleid op scholen, dat is ook uh, ja, heel erg verschillend. En ja, op de ene school mag alles en op de andere school mag niks. En om daar dan toch een goede tussenweg in te vinden, dan uh, is zo'n protocol ja. best wel uh, belangrijk. Hoe komt er dus weer een reglement bij? Ja, ja, ja. ja. dan kom je eigenlijk niet onderuit. Als je dan kijkt ja. naar de functie van mediacoach, ja. is dat dan meer voor de, de, de kinderen of is het voor de ouders van de kinderen? Het is eigenlijk voor iedereen. Ja. Het is het, het vergroten van... Dat, dat zegt die definitie ook. Het is het vergroten van de mediawijsheid uh, uh, van iedereen. Uh, vroeger was het uh, media-educatie en het was zuiver gericht op uh, vaardigheden aanleren. En uh, ja, nu is het uh, verbreed naar mediawijsheid en is dus niet alleen de vaardigheden... maar ook het bewustmaken en de mentaliteit. En voor jong en voor oud, ik bedoel, tegenwoordig in de gemedialiseerde wereld... Uh, ouderen die moeten er ook heel goed mee om leren gaan. Um, alles gaat via internet. Aanvragen bij de gemeente gaat via internet. Uh, uh, uh, Rabobank, uh, internetbankieren. Alles uh, moeten ze kunnen. Uh -huh. Dus het is eigenlijk van jong tot oud. Het is echt ook de, de, de, de maken van uh, ouders hoe het allemaal technisch werkt. Hè? Want ik kan een leuk verhaal vertellen ook, wat, uh, ja. wat, wat, wat, ja. Ja, wat nu gebeurt. Uh -huh. het is nu examentijd. Nou examentijd dan uh, worden ja. de regeltjes thuis worden wat strenger hè? dus dan mag je ja, dus ja, niet meer ja. worden geïnternet internet ja, nee, ja, moeten ze dus gewoon gaan leren ja, ja. de buurman die heeft gewoon een kabelbodem en die zendt gewoon uit en er zit geen paswoord op want ja die mensen weten dat niet dus ja. met zijn mobieltje ontvangt hij dat signaal ja. Ja. en dan kan je dus gewoon toch nog een ja. internet en ja. als je het ook doet zit ja. dan toch op zijn mobieltje ja. Ja. Ja. nou ja dat is ook een deel van de opleiding inderdaad ja, dat, dat, dat hele mobiele gebeuren dat wordt natuurlijk steeds meer en meer kijk je kan thuis van alles verbieden maar ze gaan naar buiten met hun mobieltje met internet en ja. je, je bent als ouders zijn helemaal weg en, ja. en hoe doe je dat hoe maak je die, die goede afspraken? Nee, heeft nee, nooit geholpen Nee, dat heeft nooit nee, geholpen. Dat korsieugd. ben ik met u eens. Nee, dat werkt averechts. Ja. Nee, dat werkt averechts. Dus, maar goed, uh, je kan er goede afspraken over maken dan. Nou ja, wat ik eigenlijk een beetje uh, aan zat te denken, en dat, met al die Facebook en, en MSN'en, uh, in de korse jeugd, had je geneemd, geen mobieltjes nee. dus die was aan het voetballen buiten en die ging met zijn vriendjes praten ja. nou, voetballen en nu <laughs> wordt iedereen dus overspoeld met media en ja. het heet wel sociale media maar ik wilde wel zijn een A voorzetten ja. uh, ja. omdat het ja. zoveel is ja. Ja. Ja. en we doen al, al, al de jeugdige, want je praat wel ik moet het ouderen bijbrengen maar ik denk dat je de jeugdige mensen uh, moet bijbrengen hoe ze ermee om moeten gaan. Nou ja, ja. Want er is Kijk, technisch no weten ze het wel, maar ja, ze hoe ze ermee omgaan, de mentaliteit Precies. inderdaad, dat is het. Dus ja. eigenlijk is het dat is denk ik het grootste deel ook. Ja. En als ja. de ouders het niet weten, dan kan je het ook niet veel ja. langer. Nee, nee het, het is ook en-en. Kijk, je kan niet en alleen vanuit de bibliotheek, maar ook de ouders zullen inderdaad een deel van die opvoeding moeten doen. Ja. Een van onze docenten had een heel mooi voorbeeld. Als je je kind leert fietsen, stuur je het ook niet alleen de weg op. Dan fiets je nee. ook eerst mee. En dat is eigenlijk ook met dat hele digitale snelweg, ja. mooi. Je moet het samen doen. Ja, dan moet je ja. het wel kunnen als ouder. Ja. En ik ken er dus nog vroegen ja. die dat helemaal niet kunnen. En nee. die denken van nou ga ja, jij maar je gang, want dat gaat prima zo. Ja, het gaat, gaat Precies. Het is met de ja. peil. Ja. Ja. Ja. Maar mm. nou, ja, wat je dan ook inderdaad ziet ja. is dat je dan een reactie kunt achterlaten op weblogs en je kunt dan uh, gaan chatten. Maar dat wordt allemaal bewaard. En stel nou dat er op een dag er is op school ruzie gekregen met ja. elkaar. En ze, ze zeggen dus wat tegen elkaar dat ze elkaar even niet mogen die dag. Nou, dan is de volgende dag dat weer over. Ja. Maar leg je dat vast op een weblog, ja. dan staat het over de ja, map, dat is, nog steeds. Ja. De jonge, ja, ja. Ja. Ja, staat het er ja. nog op inderdaad. Ja, dat ja. is wel die bewustwording die ja. dan inderdaad moet Precies. Precies. Ja, ja. ja. Dus dat is eigenlijk jullie, uh, jullie grootste taak: de bewustwording en het, en het wegwijzeren ja. van mensen in, het, uh, ja, in, in de, de media. Ja. Het weerbaar maken. Maar dan wel heel breed. Ja. ja. ja. Um, ja. Jullie komen uit Hillegom, tenminste de, de, de, de afdeling Hillegom. Hoe gaat Zandvoort dat nou? doen? Nou. Uh, nee, we, Bibliotheek Duinrand bestaat uit vijf ja, vestigingen. Ja, ja. Uh, jullie zijn de vestigingen dat... Hillegom. Nee, Niet. ik ben bloemen. Monique is van Bloemendaal. Stempeltje. Ja. Dat klopt, want jij ja, stond ook niet in papier. Nee, nee. nee. Ja. We hebben met tweede goed, opleiding gaat, je, gedaan. Jullie hebben met ja, tweede ja, opleiding gedaan. Nee, op, maar voor de hele, voor de hele ja, bibliotheek daarin Met die vijf vestigingen. Dus we hebben ook een vestiging ja, ja. hier in Zandvoort. Dat, uh, dat de klopt. nieuwe bibliotheek. En ja. hoe komt uh, de Zandvoortse uh, gemeenschap, de scholen die, dat, die dit horen en, en straks weten uh, aan jullie? Uh, ik wil bijvoorbeeld als ik school ben uh, mijn kinderen wat vertellen. Ja, nou, hoe, we, hoe we, hebben, we, we hebben ieder jaar maken we een jaarprogramma. Dat sturen mm -hmm. we naar alle basisscholen op. En daar staat het in. We bieden sowieso een programma aan voor groep 7 om die kinderen mediawijzer te maken. Maar daar staat ook wel een verhaal in dat we inderdaad ouderavonden kunnen geven. Dus iedere school krijgt dat programma. Dus daar kunnen ze op intekenen. Heb je al ervaring daarmee? Je bent natuurlijk kort mediacoach, maar ben je al begonnen? Heb je al wat gedaan? Nou, dit nee, nog niet in die zin als een ouderavond of zo. Nee, nee het enige en wat we wel hebben gedaan is de, de, de programma's voor groep 7 hebben we dan een, een mediawijzer gemaakt. Mm -hmm. Dus dat hebben we. Zo'n oh, mooi naam, nou, mediawijzer. Mediawijzer, ja, Media ja, ja, ja klinkt mooi, het klinkt, het klinkt ja. heel mooi. Maar uh, voor de rest, uh, nee, we moeten ons diploma nog krijgen. Ja. 8 juni is een oh, diploma uitreiken, het dus we zijn... Coach, ja, hè? we zijn al wel geslaagd, maar we hebben nog geen diploma. Die krijgen we 8 juni is de uitreiking, maar we hebben al wel het examen gehaald. Maar ik is ja. wel heel veel belangstelling voor. Ja, toch wel? Ja, ja vanuit de scholen heb ik al diverse telefoontjes gekregen van jongens die het ook hebben gelezen van wat gaan jullie ermee doen en kunnen wij, kunnen wij nou, want erbij aansluiten. Ze ook steeds jonger hebben ze zijn mobieltje. Ja, ja, ja, absoluut. Nou, het was ook heel grappig dat ik zat gisteren eventjes te googelen. Terwijl het ook over naar het over mobieltjes hebt, dat. Um ja, en sociale media, dat 10% van de ouders al een, een hivespagina voor hun pasgeboren kind aanmaakt. En dan ook dat je op je mobieltje, uh, een van de vier zet echo's online op een mobieltje. En dan denk je van ja, Wat hoe ver we? gaan we? Ja, pasgeboren die gaan we? geboren staat online. Dan heb je al een account. Ja, um, ja, ja. Wij ja. gaan even afbreken voor uh, nieuws en reclames. Okay. Ja. En dan komen we na het nieuws nog eventjes terug. Prima. Pearl's a singer. She stands up when she plays the piano.